Heb je niet veel tijd door de week, maar wil je toch verantwoord eten? Wil je wel paleo volgen, maar vind je de recepten te moeilijk? Wil je met slechts 5 ingrediënten per recept super simpele, gezonde, verantwoorde recepten op tafel zetten, waar je gezin van zal watertanden? Nieuwsgierig? Lees dan verder. Mitchell van Duren, auteur en bekend van RTL 4, Linda, Volkskrant, Libelle en Flair, heeft de perfecte oplossing gevonden. Ik heb het hier over Super simpel Paleo, waarbij reeds meer dan 2000 mensen je de afgelopen vier dagen zijn voorgegaan. Super simpel Paleo is een kookpakket bestaande uit recepten die klaargemaakt kunnen worden met vijf of minder ingrediënten, die je in je lokale supermarkt kan halen. Klik hier om te lezen hoe je Super simpel Paleo kan inzetten om snel gezonde maaltijden op tafel te zetten, verantwoord gewicht te verliezen en meer energie te krijgen. Groet, Rebecca.